Peter, ga maar goed bij. Ja, ja, ja het, applaus. Ik kan het, niet, kan het niet anders zeggen. Het is wel, het is wel, het is wel spannend. Het, het is echt zo'n gevoel van, ja, je komt nu de studio in en ik moet in één keer het hele programma in één keer in mijn eentje doen. Uh, Marcus doet een echt een fantastische job drop, drop altijd achter de knop en ik praat dan eigenlijk. En hij is er niet, dus ik moet alles knopjes in één keer besturen. Hij heeft het wel uitgelegd, en, uh, maar het is, toch, het is toch weer too much dat het even op je afkomt. Maar wel heel tof om te doen. Ik kan, kan niet anders zeggen. Het is net alsof er een raketje de lucht gaat. En kuis op, op je zelfvertrouwen. Het is echt. Het is gewoon geweldig. Weet je wat, we gaan afsluiten met een alternative event plaatje. Het is niet, niet een algemeen plaatje wat we normaal draaien. We draaien wel als hip-hop. Dat kan ik eerlijk zeggen. Maar we draaien eigenlijk nooit Paradies van hip-hop. Het is best grappig, deze nummer. Um, als ik het niet red, want dat heb ik nou eigenlijk niet uitgerekend. <laughs> dan zie ik je na het, of hierna of na het tweede uur. Tot ziens. As I walk through the valley where I harvest my grain I take a look at my wife and realize she's very plain But that's just perfect for an Amish like me You know I shun fancy things like electricity At 4.30 in the morning I'm milking cows Jebediah feeds the chickens and Jacob plows. Fool, and I've been milking and plowing so long that even Ezekiel thinks that my mind is gone. I'm a man of the land, I'm into discipline. Got a Bible in my hand and a beard on my chin. But if I finish all of my chores and you finish thine, then tonight we're gonna party like it's 1699. Oh, we've been spending most our lives living in an army. In the butt last week I just smiled at him And I turned the other cheek I really don't care In fact, I wish him well Cause I'll be laughing my head off when he's burning in hell But I ain't never punched a tourist even if he deserved it An Amish with a tooth, you know that's unheard of I never wear buttons, but I got a cool hat And my homies agree, I really look good in black, fool If you come to visit, you'll be bored to tears We haven't even paid the phone bill in 300 years But we ain't really quaint, so please don't point and stare We're just technologically impaired There's no phone No lights, no motor car Not a single luxury Like Robinson Caruso, It's as primitive as can be We've been spending most our lives Living in an Amish paradise Which just plain and simple the buggy, churning lots of butter, raise the barn on Monday, soon I'll raise another. Think you're really righteous, think you're pure in heart, well I know I'm a million times as humble as thou art. I'm the pious guy, the little omelets wanna be like on my knees day and night, scoring points for the afterlife. So don't be vain, and don't be whiny, or else my brother I might have to get medieval on your hiney. Oh, we better spend the most our lives. I'm yeah. Nou, dat komt daarvan als we donor eten. Jemig. We stinken uit ons. Nou. Laten we het daar niet over hebben. Um, we hebben nog 30 of 20 seconden om te, uh, de volgende uur te presenteren. Het volgende uur gaat namelijk het volgende bevatten. Ramstein. Placebo. De volgende van de staat. Pearl Jam. Vlogging Molly. Block Party. En natuurlijk de nieuwe van de Foo Fighters. Dat is fijn zeg. Dat is Wheels. En Wheels is op dit moment de grote plaat van het nieuwe album. De greatest hit album.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 De regeringspartijen hebben een akkoord bereikt over het optrekken van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. De partijen waren al dagen in overleg met minister Donner van Sociale Zaken. De plannen waren de afgelopen dagen al grotendeels naar buiten gebracht. Zo krijgen mensen die op 1 januari 2010 55 jaar of ouder zijn nog op een 65ste AOW. De groep daaronder moet langer doorwerken. Mensen met een zwaar beroep moeten na 30 jaar lichter werk krijgen van de werkgever. DSB-topman Dirk Scheringa praat in Amsterdam, in het gebouw van de Nederlandse Bank, op dit moment met de topmannen van de vijf grote banken over een mogelijke overname. Ook ambtenaren van financiën zijn daarbij. Het gesprek volgt op overleg vanmiddag met minister Bos. Die ziet niet veel mogelijkheden om een faillissement af te wenden, maar Scheringa wel. De druk op de Tsjechische president Klaus om het verdrag van Lissabon te ratificeren neemt toe. De Franse president Sarkozy heeft in een Franse krant Klaus gewaarschuwd... dat het uitblijven van zijn handtekening consequenties zal hebben. Wat voor consequenties werd niet duidelijk. Klaus is het laatste staatshoofd dat het nieuwe EU-verdrag nog moet tekenen. Ook de Tsjechische oud-president Havel heeft kritiek op Klaus. Hij vindt dat Klaus met zijn opstelling het land schaadt. En een Britse man is tot een celstraf veroordeeld omdat hij een meisje van drie sigaretten liet roken. Hij haalde een 14-jarig kind over om de rokende kleuter te filmen. Op het filmpje is op de achtergrond de 31-jarige man te horen die het meisje aanmoedigt om te inhaleren en haar hart om moet lachen. Het meisje rookte uiteindelijk twee sigaretten. De man werd opgepakt nadat een getuige de politie had ingelicht. De Brit verdwijnt voor anderhalf jaar achter de tralies.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 We Ja, kijk, dat is wel heel erg typerend voor ons. Want wij zitten natuurlijk op de scouting. En wij zijn gewoon leiders daar. You, leader, leader van de stad. En daarvoor natuurlijk de nieuwe placebo, S2 Hart. Die hier nu op Kink FM de nieuwste Kink XL is. Dat is een soort mega heet daar. En uh, terug naar de staat. De staat is in uh, 2010, dat is al lang geconfirmd. Maar ik herhaal het nog een keer. Want het is gewoon heugelijk nieuws. Staan ze op Glastonbury Festival. Nou, dat is best een prestatie voor een Nederlandse band hoor, moet ik er zeggen. Westerbury, het grootste festival van Europa. En weet je wat ook zo mooi is aan uh, de staat? De staat komt aankomende november in het patronaat. Ga erheen, het is een hartstikke leuke band. Ik heb ze gezien op Pinkpop. Uh, ze, uh, ze rocken als een tiet, zal ik het maar zo zeggen. Het is zo bizar grappig dat zij uh, een koebel gebruiken. Ze gebruiken een koebel om hun geluid uh, beter te laten worden. Dus wat, wat, je, hebt, je hebt de rockband. Op een gegeven moment komt die toetsenist naar voren met een koebel en gaat dan keihard erop slaan. Hij heeft zelfs een paar drunkstokjes kapot geslagen op die koebel. Welkom bij het tweede uur van Alternative FM op 7 Zandvoort. Met nog steeds, dames en heren, George van Dam nog steeds achter de derde mic. Want hij zit niet in de hoek waar hij normaal zit. Nee, hij zit aan de andere kant. Hij houdt gewoon eens een keer van de andere kant. Wat een hulde, wat een hulde. En wij draaien dit, uh, ja, deze uitzending van, uh, mijn uitzending eigenlijk, van Alternative FM. Hij als uh, backup en ik als, uh, ja, hoofdpresentator. Ja, dank u. Ze zeiden net dat ik het goed deed, maar uh... ah, dat vind ik nou ook weer lullig, dat vind ik nou ook weer lullig. Ja, uh, het, is, het is een beetje wennen nog steeds, maar uh, we gaan goede plaatjes draaien, zoals de nieuwe Ramstein. De nieuwe Ramstein is echt fantastisch. Pussy. Hey Marcus, uh. hey, je bent al meteen in de uitzending. Kijk, dat is. Kijk, hoe vond je deze Ramstein? Uh, bekend? Ja, bekend, hè. Hey. Oh, ik, zal je, ik heb de countdown klok voor me. Dat is gewoon een widget op mijn iGoogle nu. Twee uur, 45 minuten rond, ja. komt hij uit. Lieben is voor alle da. Van Ramstein. Oh, ik bezit. Dus zou je nog even tot na twaalf blijven krijgen live in de, in de, in de uitzending? Of? Wie zeg je? Oh ja, nou, als ik na 12 blijf kan ik, kan ik hem misschien vinden op internet, maar ik ga hem gewoon kopen morgen hoor. Ik ga hem toch echt kopen. Het wordt echt gewoon de dikke, dikke, all-exclusives. Uh, all-exclusives, eh. Uh. Ja, Jemig. wil gaan wel iets onder de foto een in ja. ja, de radio. De, natuurlijk, natuurlijk. De volgende, we gaan hem keihard draaien. We gaan hem hard draaien, met andere woorden: Play it fucking loud! En het is industrial. En daarom gaan we ook verder in het een harde plaat, maar dat is um, Volgende week heb ik de nieuwe Ramstaan liggen voor je. En ik heb nog een nieuwtje. Misschien ook leuk voor jou. Dan ga ik gewoon live op radio zetten, want ik ben vreselijk enthousiast erover. Aankomende december mag ik met een hoekstra naar Berlijn om Ramstuin te zien. Oh, wacht, die moet even aan dan, hè. Ja. <laughs> Hoe vind jij dat? Ja, dat is helemaal geweldig. Man. Tof hè. Weet je wat, we gaan daarom het vieren met een keiharde plaats. Zet hem hard voor je, voor je, voor je familie daar in de Duitsland. Kan je dat doen? Even hard die, die. Ik wil mijn livestream horen. Ik wil mijn eigen livestream Ja, even hard, dat, dat je familie het hoort. Ja, even hard. Ja. Kijk, ik hoor mezelf nu in de achtergrond. Dat is Kijk, dat is Ach, God, het is best naar altijd. Het is echt heel naar. Het is best naar. Oké, okay, weet je wat we gaan doen? We gaan keihard draaien. Hey, Marcus, ik wens je nog een fijne vakantie en uh, de groeten van al je luisteraars. Hè? Yes. Tot volgende week. Ik hou wel van rare, rare tempowisselingen in uh, programma's. Zoals Keihard Megadeth met uh, Hanger 18. De, uh, meteen doorgemixt naar Block Party. Flux van het laatste album Intimacy uit uh, 2008. Dat zijn eigenlijk de meest gave nummers van eigenlijk alle tweede bands die ik net heb gedraaid. Hanger 18, daar is Megadeth heel erg populair mee geworden. Dat stond op Rust in Peace. Dat, staat, uh, dat is een album uit 1990 alweer. En Flux, dat stond op uh, 2008, dus intimacy Knaller van een album. Knaller van uh, platen. Knaller van live dingen. En um, staan ze eigenlijk... Hebben ze ooit wel eens gestaan uh, deze twee nummers in de, uh, ja, in de Euro Breakdown? Die uh. hitlijst. Oh, de hitlijst. Oh, moet ik je wel even openzetten? Uh, Foutje, uh, jongens. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja test hem even. Test hem even. Test 1, 2, 3, 4. Doe het nog eens. 1. 1, 1 ja, 1, hij doet het. Ja, nah. <laughs> nee, hebben ze mee in, in, uh, We herhalen de vraag. Hebben ze, hebben ze ooit wel eens in de Euro Breakdown gestaan? De, in de periode dat ik er zit, helaas niet. Allebei niet? Allebei niet. Waarom niet? Ja, weet ik niet. Ja. Blijkbaar is Europa niet, uh, niet de hoek waar ze het moeten zoeken. Althans, het grote publiek van Europa hebben we het dan over. Oké, okay, want het, uh, het wordt nogmaals samengesteld uit alle landen van Europa. Um, daar al het nummer één hits en zo. En er wordt eenmaal een, een blender gegooid. En degene die het meest populair is, die staat op één. Die staat helemaal bovenaan. En het uh, bijna het minst populair staat op 40. Ja. Oké, okay, kan jij een tipje van de sluier geven voor uh, morgen? Want morgen om. Uh, dames en heren, morgen van drie tot vijf hier een live uitzending met dames en heren. Mag één groot applaus voor Sjorsendam in de uitzending van, uh, uh, van morgen op Europe Breakdown? Ja, ik uh, ja, kan wel iets zeggen. Dat is dat we morgen gewoon weer veertig plaat hebben in dit hitlijst van Europe Ik <laughs> je Europa. gaat dat niet zeggen hè? En er blijven drie zitten waar ze voor. Uh, ja, drie blijven er zitten. En er komen er drie nieuw binnen. Oeh, dat wordt spannend. Ik ga echt luisteren. En voor de rest zeg ik gewoon niks. Want... Uh... zeg luister morgen en uh, geniet. En mag één hint? Deze plaat. Wat gaat er met deze plaat gebeuren? En dan oh, moet je die dan andere ik... openzetten. We ja. <laughs> je moet toch even wennen. Hou er rekening mee. Dan doen we het even overnieuw. Dan doen we even... Doen we even... Komt ie? Hey, en uh, overmorgen. Wie gaat er morgen uh, ja, uh, knallen? Of, uh, wat doet dit nummer morgen in de Breakdown? Kings of Leon. Motions. Ja. Wat doet hij? Ja, vorige week stonden ze al helemaal onder aan de lijst. Ja, of je verder kan zakken dan de laatste plaats, dat is morgen natuurlijk de vraag. Dat zien we morgen wel. Nee! Nee, dat mag zeker niet. Dat was de hardheid met regels. En regels, dat is een... Ja, de hardheid is een... Ja, wat kan ik zeggen? Een beetje een punk. Punkbeentje uit, uh, uit Amsterdam. vanuit, uh, uh, vanuit Ze waren gestationeerd ooit eens in het uh, krakerspand Frankrijk. En je hebt het net denk ik gehoord op het NOS Journaal. Helaas, kraken mag niet meer. Helaas, ja. Ik, ik was niet zo fan van het kraken. Tenminste, kraken, het idee is ideologisch, is leuk, is goed... Maar ik denk niet dat het tegenwoordig meer kan door al die mafketels die het een beetje verneuken. Wat denk jij? Shucks. Van de wat denk ik? Nou, ik denk dat je het inderdaad wel, uh, wel gelijk hebt. In het, in het geval van um, kraken mag wel. Maar op het moment, op tenminste het moment, het punt waar we nu zitten, moet je het gewoon gaan verbieden. Ja, want het, uh, wat mij opvalt is dat kraken heel erg, um, ja, de, de, de, het wordt panden pande ge geclaimd. Als dus er een bed en een, bed en een uh, tafel staan of een stoel staan, dan is het officieel een huis en dan mag kraken. En kraken is eigenlijk een protestbeweging tegenover degene die zeggen: van. joh, jij hebt een huis staan, leeg staan. 10.000 uh, uh, terwijl er hartstikke woning nood is. Ik ga erin wonen, uh, dikke snekkel. Maar wat ik denk, ook een beetje huisje, grap. Of weet jij? Ja, het is misschien wel een vorm van stelen dat je, dat je moet zien. Je gaat in iemands eigendom zitten waar je helemaal geen recht voor hebt. Nee, inderdaad. Ja, nou, recht, dat is juist het gekke in Nederland. Het is wel een recht. Het is wel een recht dat je daar gaat zitten. Want uh, kraken mag. Nou, niet, niet meer <laughs> hoor, maar kraken mocht. Nou, deze gasten van de uit uh, waren serieus voor kraken. Ze zaten ook in het krakerspand Frankrijk in Amsterdam. Dat is dat uh, pand met al die cartoonexplosies getekend op de deur. Achter, het, uh, achter de Kalverstraat, uh, uh, voor degenen die het weten. Um, ja, en dat, daar zijn ook van die laatste uh, gevechten geweest. van... Dat je denkt van ja, ja, ja, dat, dat gaat toch achteruit. Kakers, ik, ik zeg, ik heb een stelling en ik weet niet of je er mee eens is. Kraken is zo, jaren tachtig. Ben je ermee eens? Ik denk dat ik het dan inderdaad eens uh, zeg. Want kaken, ja. Het is, uh, het is een leuk. Het is een, ik snap het. Ik heb ook een paar uh, vrienden van mij die kraken. Het is niet mijn ding. Wat mijn ding wel is, is keihard feesten. En vooral in dit. In, ja, vooral in de zomer. En als ik nu kijk, in de zomer. Het is een beetje koud, hè? Koud, hè? Koud, hè? Ah, we zijn in tekort. <laughs> Dat is top. Dat is top. Nee, het is, het, is, het is koud. Ik wil terug naar de zomer. En daarom draai ik deze plaat, De Ere van de Zomer. Hij is of officieel afgelopen deze week. We staan even stil. Feel good hit of the summer, Queens of the Stone Age. Don't have. Cent trouwens van Paul Kringmeijer en de vorige Queens of Stone Age een feel good hit of this summer en de volgende plaat is een hele goeie Kost stond ook op Lowlands trouwens, Paul Kringmeijer en deze band stond allebei op Lowlands, dat is heel grappig om te vertellen het is namelijk de Arctic Monkeys met Pretty Visitors, zo'n briljante plaat luister en huiver het wordt waarschijnlijk de nieuwe single But the barking at arm wakes while the corner is turned. And the back the wheels all struggle to move. Right de hele publiek stond te wachten. Oh, ik wil springen, oh, ik wil springen, maar helaas, het mocht niet waar zijn. Ze gingen allemaal plaatjes spelen van de psychedelische karakter wat ze nu hebben. Echt ontzettend leuke stunt. En in ieder geval vond het een schijt optreden. En ik heb genoten. Echt <laughs> heel grappig, heel grappig. Hey, we gaan jou een test doen. Uh, jij, jij hebt nog nooit naar ons programma geluisterd. Heb ik net uh, uit goede bronnen begrepen? Uh, ja. Ja. Behalve op Carniënde dag. Dan was je er ook even volgens mij. Ja, klopt ja. ja. ja toen, had je, toen was je er wel. Ja, dames en heren, we draaien alweer ruim anderhalf jaar. Um, dit, is, dit zijn beentjes die bijvoorbeeld bij ons in de studio geweest zijn. Er zijn nu een tweetal beentjes dit jaar naar ons studio geweest. De derde komt in november. En de vierde komt eind oktober. En ik zeg, waarom in die voorgorde? Want de vierde gaat niet spelen hier. Nee, die gaat hier dingen vertellen. En dat komt over twee weken komen hier. En over drie weken dus echt een beentje hier in de studio. Dat heet Project D. En uh, degene die gaan praten is 21 Gun Salute. Um, dit is ons eerste bandje die je uh, gespeeld heb. Hier uh, onder mij, uh, mij toezien, zou ik maar zo zeggen. En dan, daarvoor heeft nog One More Band gespeeld, in mijn hoofd. Dit is dus één plaat die gespeeld is uh, um, hier. En jij ja, kent dit nummer, denk ik wel, of niet? Het komt me wel bekend voor, even zo snel. Ja. Volgens mij hebben we dit Weet. gespeeld. Uh. <laughs> ja, echt waar. Ja. Ah, ja. Deze... deze band heeft dus. Dit is Double Cross. Wat vind je hiervan? Ik vind dat hij een goede stem heeft. Ja, het, het, Echt, ook, ook de muziek, inderdaad. Het is, uh, het is niet verkeerd. Nee, dit stond bij ons in de uitzending. Dus als jij een bandje hebt, trouwens, kom hè, bel ons. Uh, je kan, ons mee, kan mij mailen. Ik zal hem even wat zachter zetten, want het is belangrijke informatie. Je kan mij mailen op menno.altfm.nl Mail je bandinformatie. En je komt zo gratis bij ons in de studio. Je kan wel gratis hebben. Drietjes ook. Nou, wat is het dan voor? Wat echt. voor promotie wil je wat hebben voor, bent. Precies, wat voor nou. promotie wil je hebben? Je gaat op de grootste festival staan door ons. Applaus. Echt hulde. Goed Sven. Dat was hem. Dat was de eerste band die bij ons uh, optreden. De tweede band is uh, John Doe's Revenge geweest. En die heeft ook de Rob Act Awards gewonnen. Okay. Die stond op het uh, grootste podium op Bevrijdingspop. Dat klonk zo. En dit vind ik briljante muziek. Dus deze gaan we ook rustig luisteren. Met de kopjes, koptelefoon op. Rustig aan. Oh, dat moet je niet <laughs> doen. <laughs> Wacht, dat, dat is echt slecht. Dat is echt slecht. Rup terug. Wat, dit, dit soort bands moet je gewoon niet verpesten. Gewoon niet verpesten. Komt ie. 3, 2, 1. Ik zet nu de goede schuif dicht. Hiervan. Ik kan niet anders zeggen dan dat dit gewoon prachtig is. Dat is mooi, dit, dit is mooi. Dit is echt goed. Dit is bijzonder hè ja. dit. En dit zijn we dus de Rob actor Awards gewonnen. Dat is de grootste popprijs voor jonge beentjes in, uh, in de regio van uh, Haarlem. Ja. Het, is, ja, ik, we hebben, het is ons de eer geweest dat wij ze in de studio mogen ontvangen. Maar wat een aardige gasten ook. Het waren echt briljante gasten om deze in de studio te hebben. Het zit er bijna op dit uur. Um, ja, dit uur, deze uitzending. Mijn eigen solo uitzending is er al bijna op. We gaan een paar dingen draaien. Allereerst doe ik een jingle aan de achtergrond. Dat moet ik helaas draaien. Dus dat is een kleine verplichting van Marcus. Zeg Marcus? Ik bedoel ook Marcus. Want elke keer als ik aan Marcus denk, denk ik aan dit. Gewoon als achtergrond. Ondertussen deze, deze housemuziek slash gabbermuziek... ga ik een paar nieuwtjes doen aan het patronaat. Want het is altijd de vijf voor laatste onderdurtje van onze show. Gaan we de, de, de bands aankomende week in het patronaat behandelen. Je weet dat morgen Paul Carrick staat. Eh, zaterdag, Jozef, Vallechino. Katzenhammer de 23ste en Riverside de 28 e Wat ook leuk is te weten is dat zaterdag in het in patronaat Berthoff komt. Berthoff, de bekende van... Eh, um, ja, van 3FM van, van vooral. DrieFan probeert hem heel erg te promoten. Het is een goede artiest. Het is niet mijn ding. Maar ja, uh, otherwise. Het is altijd leuk om naartoe te gaan als je ervan houdt. Vanavond staat uh, degene die het niet luistert. staat Raccooner. Uh, we gaan proberen daar volgende week een beetje contact mee te leggen. Dat is misschien uh, tenminste fans die er naartoe zijn geweest. En uh, morgen, Valerius in het patronaat. Dat is eigenlijk de patronaatagenda van volgende week, wat uh, vrij interessant is. Natuurlijk, volgende week hoor je weer uh, een uh, goede update wat daarna komt. En weet je wie ook naar Nederland komt? Ja, het is niet nee, te geloven. Wie, nee, nee, nee, nee, wie, wie? Wie, wie, wie, wie? Het is gewoon niet te geloven. Nou, dan Gratis set van de White Lies. Oh ja, de White Lies komen ook naar Nederland. Uh, 30 Seconds to Mars. Wie kent ze niet, komen we ook naar Nederland. En de Dillinger Escape Plan, mocht je die willen zien, dat is uh, math metal, dus met andere woorden hele technische, rare metal, die kaart om je oren schiet, staan in de Paradiso op een avond in februari. In de kleine zaal, 9 februari nu precies, er zijn. Ga erheen als je ze wil kopen. Dillinger Escape Plan draaien volgende week. Ik denk niet dat iedereen tevreden wordt als ik dat ga draaien hoor, daar niet van. <laughs> Want uh, heb je het wel eens gehoord, Dillinger Escape Plan? Nee, nee, ik niet. Maar nou, dat is eigenlijk, dan, dan ga ik uh, eigenlijk de alle regels qua, uh, qua radio maken ga ik verbreken. Ik ga...